7 uur jopboot met het NOS-journaal. In Paramaribo bespreekt het Surinaamse parlement de omstreden amnestiewet. De indieners van het initiatiefvoorstel vinden dat er ook een waarheids- en verzoeningscommissie in Suriname moet komen, net als destijds in Zuid-Afrika. Daarmee willen ze de nabestaanden van de decembermoorden en de oppositie in het Surinaamse parlement tegemoetkomen. Maar de oppositie vindt dat het wetsontwerp in strijd is met de grondwet en internationale wetgeving. Als de wet wordt aangenomen krijgen president Boutersen en andere verdachten amnestie als ze worden veroordeeld voor betrokkenheid bij de decembermoorden. Syrië heeft ingestemd met een deadline van 10 april voor het invoeren van een deel van het vredesplan van Kofi Annan. Dat heeft Annan aan de VN-veiligheidsraad verteld. Hij is speciaal gezant van de VN en de Arabische Liga voor Syrië. Volgens het plan moet er na het verstrijken van de deadline binnen 48 uur een wapenstilstand komen. De troepen moeten zich terugtrekken uit woonwijken en hun zware wapens meenemen. Over andere onderdelen van Annans zespuntenplan voor Syrië zou nog geen overeenstemming zijn. Minister Spies van Binnenlandse Zaken werkt aan een identiteitskaart die tien jaar geldig is. De huidige kaart is vijf jaar geldig. Eerder zei Spies dat de kaart te kwetsbaar is om langer te gebruiken maar de producent ziet nu mogelijkheden om de ID-kaart steviger te maken. De nieuwe kaart zou op 1 januari 2013 moeten worden ingevoerd. Vanaf dan is ook het paspoort tien jaar geldig. De drie jongens die op Twitter hebben gedreigd... hun school in brand te steken en iedereen overhoop te knallen... hebben dat bedoeld als een grap. Dat hebben de drie tegen de politie gezegd. De dreigtweet was vrijdag verstuurd. Vanochtend waren er tientallen agenten bij het Bogeman College in Sneek... om verdachten aan te houden... Volgens de politie hebben de leerlingen zich niet gerealiseerd wat de consequenties van de twitterberichten konden zijn. Het weer Vannacht bewolkt en in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen veel bewolking, maar in het noorden motregen. Temperatuur uiteenlopend van 8 tot 13 graden. Dit was het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie: er is een aanrijding geweest op de A20, gouden richting Hoek van Holland. Tussen het Knopenterbrechtseplein en Spaanse Polder staat 2 kilometer. Is dus daar één rijstrook dicht. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dame's en heren, goedenavond. Onze gast maakte vijf jaar geleden grote indruk met Ben X, een speelfilm over een autistisch jongetje dat wordt gepest, en nu komt hij met Tot altijd. Het waar gebeurde en schrijnende verhaal... van de aan MS-leidende Vlaamse politicus Mario Verstraten... die vocht voor het recht op euthanasie... en dat uiteindelijk als eerste zou gebruiken. Hier is Nick Baltazar. Uw presentator is Frank van der Linden. Nick, eerst maar even het eind van jouw leven. Het eind van mijn leven. Uh, ik ik zal doodgaan. En uh, daar worden de meeste mensen dan helemaal depressief van. En uh, ik denk altijd dat nu al even beseffen maakt dat je dan zegt van... Oké, okay, de klok is nu aan het lopen, dus... Dit uh, uur wat wij samen gaan doorbrengen, uh, daar ga ik alvast van genieten. Ja. Heb jij een uh, alternatief getekend? Ik ben ze al gaan, gaan afhalen, maar dat doe ik met de meeste dingen zo... Uh, die ik me voorneem al, al halverwege gaan. Uh, dus uh, dat is toch... Ook zo grappig dat je bij ons het stadhuis dan, dan binnenkomt. En waar je dan zo op, op waar je een briefje krijgt. Dan kan je een duwe links rijbewijs, identiteitspapieren, ja. militie of en zo. En bij ons en dan is dan welke leks, plaats? Euthanasie. In welke plaats is dat? Oh ja, nee het was niet echt gerangschikt. Maar dan kon je ook meteen euthanasiepapieren Ik denk iedereen die niet in Nederland... Echt waar? In Vlaanderen heb je zo'n loketje euthanasie? Ja. Ja, nee, Hetzelfde loket waar je dus ook je rijbewijs gaat halen. kan je ook meteen <laughs> je euthanasiepapieren halen. Ja. Ik denk dat iedereen uit Amerika, of Duitsland of Frankrijk stijl achterover valt. Ja, zo'n loketje hebben we in Nederland, bij mijn weten bijvoorbeeld. Nog niet. En daar ben jij op. Jullie een... hebben dat ook. Nou, niet zo met, met, met boven de balie euthanasie hier, hoor. Dat dan <laughs> dat, dat, dat, dat toch echt niet. Daar zijn jullie iets directer in, blijkbaar. Um, maar daar ben jij op een dag naartoe getogen. Nou, oh, ik dacht, dat, dat moet je dan ook maar eens uh, bekijken wat dat doet met je. En inderdaad, het is, dat is één seconde luguber. Uh, en, en het volgende moment denk je, maar wat een fantastisch voorrecht dat je tenminste ergens zou kunnen beginnen... dit te organiseren lang voor het aan de hand is. Uh, zoals je ook een, een brandoefening doet... Uh, lang voor ergens een, een brandlucht in, de, in het gebouw op te op ja. merken valt. En wat heb jij dan laten vastleggen? Hoe wil jij dat het verloopt met de tijd? Nee, ik heb met heel veel mensen, heel veel doktoren gesproken... die zo vaak bij, bij laatste momenten van mensen geweest zijn. En die zeggen van, ja, het is, het is heel erg bijzonder. Je, je kan het nooit weten. Je, je kan alleen ergens zeggen van... Oh, ja, ik zou heel graag hebben, euh, zoals Woody Allen zei... Uh, I'm not afraid of dying, I just want, don't want to be there when it happens. Mm -hmm. uh, dan denk je altijd van, oh, geef mij maar ergens die, die paal... die plotseling op jou staat te wachten, op, op de autosnelweg waar je tegen gaat... en, en dan op is het gedaan, maar... Ja, wat ik nu interessanter begin te vinden... is, is um, van dat iets volwassener te proberen aangaan. En te denken van... maar hoe fantastisch dat we eigenlijk hier toch ook... Een, een, een soort grammatica van het afscheid kunnen herschrijven, waardoor... Prachtig gezegd? Ja. ja. ja. Uh, maar nou is me nog niet helemaal duidelijk, Nick: heb jij nou wel of niet uiteindelijk ook die verklaring getekend? Ja, ja dus ik heb ze getekend. Ik heb het alleen nog niet, maar dat doe ik met, met, met duizenden uh, dingen, Ze nog niet binnengegeven. Je moet dat dan ook nog eens laten registreren of zo. Ja, dus maar als, dat als het, is toch als fascinerend. Ik... <laughs> jij, jij, jij roept op in al die interviews van mensen: denk erover na, regel het goed. En jij hebt de envelop zelf nog ja, de hele tijd op het bureau dralen. Typisch, ja. Dat zal dan, ja, maar. Uh, ja, maar, dat zeggen ze allemaal <laughs> niet. Nee, nee, precies. Uh, pas op, uh, ook, ook de film die ik heb gemaakt... is absoluut geen, geen oproepen tot nog, zelfs niet eens... een, een pamflet van hoera, euthanasie nee, daarover gaan we uitvoerig spreken in Kunststof. Het dagelijks programma van de NTR op Radio 1... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Even nieuws van de dag. eicelbank. er is hoop luidt het nieuws vandaag voor vrouwen die niet met hun eigen eicellen zwanger kunnen worden. Vandaag start het Universitair Medisch Centrum in Utrecht met de werving van eiceldonoren. Dat is dan een eerste stap naar de Nederlandse Eicelbank. Jij was volgens mij ooit bezig met een speelfilm rondom de Spermabank. Ja, dat is, dat is heel bijzonder inderdaad dat dat eigenlijk... Uh... Uh, ik was uh, helemaal bezig was met, met een heel uit, uit, uitgeploze plot rond, rond uh, uh, spermadonoren, IJssel, uh, draagmoeders enzovoort. Wat uh, fascineerde jou daar zo aan? Uh, ik heb, uh, je kent ongetwijfeld het fantastische boek van Karel Glastra van Loon, De Passievrucht. Ik weet nog dat ik het toen las en uh, nog gewoon journalist was, maar, maar de eerste... Uh, producer die ik kende, belde en zei wil je alsjeblieft direct dat boek optioneren, want dat is een film, man. Vastleggen voor de en, film, ja. En, en dat, dat, dat wil ik gaan schrijven, want ik... Uh, en uh, ja, die belde ook meteen en wist mij te zeggen dat de bidding war al helemaal aan, aan de gang was en dat we dus achter het net visten. Um, daar is inderdaad een, een film van gemaakt. En, en ik was ergens toch zo'n beetje gefrustreerd van... oh shit, wat een mm -hmm. fantastisch verhaal. En, en wat doe je dan? Voor, uh, voor dan, goed begrip even, hè? dat is het verhaal over een man die dacht... ik ben onvruchtbaar. En dan krijgt zijn vrouw toch een kind. Later dat ja, man gewoon na vijf moet herdrukken ja. toch wel zeggen. Nee, blijkt... nee, maar niet niet vertellen. Nee, dat toch dat het niet. Nee, nou, niet. Nou. Maar je de eerste, <laughs> okay. eerste bladzijde van dat boek is, is spannend genoeg. Wat, <laughs> okay. maar, hij is onvruchtbaar. Uh, of nee, maar wist dat niet. Maar zijn vrouw sterft en, en weet hem... als als laatste daad nog ja. uh, mee te geven dat zijn zoon zijn zoon niet is. En dan wordt het een soort who conceived it? Ja. Wie is de vader van en, en wat van voor kind? film wilde jij dan maken toen eenmaal bleek dat de passievrucht niet meer binnen jouw bereik lag? Ja, toen, toen ben ik... Uh, ja, ik heb lang uh, gevreden, zoals men dat zo mooi zegt in het Vlaams, met een, een gynaecoloog en, en... Je enkel, hebt met een gynaecoloog? <laughs> ja, zo zegt men. Dat is toch mooi, hè? Ja. Uh, wat, wat, 13 jaar aan een stuk. <laughs> dus ik heb wel behoorlijk wat verhalen ja. uh, gehoord die, die te gek zijn om, om los te lopen. Uh, met het beroepsgeheim erbij dat ik niet wist wie, wie het was natuurlijk. Maar um, dus, dus ik dacht, ja, je, je kan daar zo'n fantastisch tapijt van maken. En dat zit ik nu misschien uh, vrij te geven aan iedereen die aan het luisteren is... en denkt, hé, hey, wat een goed idee. Um, <lacht> en, en ik was voor een, een soort... Uh, ja, Shortcuts um, uh, in de Spermabank van, van maken. Ja, een, een Robert Eldman, zo'n multiplot. He? Zo multi ja, met heel veel ja, personages. Precies. Ja, en die, Heb ik dus die, niet ja, gedaan. Nee, <laughs> misschien ooit nog. We, we, ja. we praten later in de uitzending over de, de bonten en de bouwde plannen die, die je nog hebt. Ik wijs er eerst nog even op dat daar een tegel voor jou ligt aan het eind van de uitzending... een fijn gehakt recept of een wijsheid ja. van eigen hand. En de luisteraars die kunnen mailen met ons www.radiokunsttof.nl... en uh, sinds korte tijd kunt je ook reageren via Twitter. Stuur een tweet naar hashtag radiokunsttof. Uh, Nick Baltasar, filmer, ex-film recensent. Uh, wie was Mario Verstraten? Mario Verstaten was um, uh, de man die in ons land uh, gekend is als, als ja, de eerste man die ooit euthanasie kon doen op een legale manier. Omdat hij er zelf eigenlijk jarenlang had voor gestreden. En de ironie wil dat hij eigenlijk ja, sowieso in zijn jeugd een heel geëngageerde man was. Die eigenlijk een beetje voorbestemd was om een politieke carrière te gaan hebben. Wat voor soort engagement had hij? Oh, uh, Elke barricade. Kaden, uh, waar solidariteit opgeschreven stond, of, of uh, mensenrechten, of uh, Amerikanen buiten kernwapens, weet ik veel, kon je hem opvinden. Maar ook bijvoorbeeld uh, recht op je eigen levenseinde, recht op een waardig levenseinde, was een van de vele Doelen, al voordat maar, dat hij ziek, al ziek werd. Ja, ja, en dat is de. Ja, is het ironie of sarcasme van het lot? Dat was inderdaad al voor hij ziek werd, want dan kreeg hij dus uh, MS. Maar wel, uh, en dat moet ik er absoluut nog eens, daar, daar wil ik zo graag op drukken. Een heel, heel erg agressieve vorm uh, van uh, multiple uh, sclerose. Uh, die hem, um, ja, op, op amper zeven jaar uh, echt. Tot ja. Heeft afgebroken tot. tot uh, Laten we nog even ja. stilstaan bij de Mario uh, voor Voordat hij door MS uh, werd afgebroken. Um, hij was ook DJ? Ja, fijn, dat, dat uh, is. Uh, hij was een, een redelijk fascinerend figuur uit mijn jeugd, omdat hij de beste vriend, of een van de beste vrienden van mijn broer uitgerekend was. Ja. Um, en ja, zo kennen ik hem als, als een redelijk uh, on, onverbetelijk en. Uh, Ontembaar vijfbeest. Uh, die, een ontembaar vijfbeest? <laughs> ja. uh, die inderdaad ook wel eens achter de draaitafel te vinden was, maar ook elk lied uh, uh, dat ergens in, in de revolutionaire liederenbundel ooit was vers, uh, verschenen, uh, toch uit het hoofd kende. Was was een heel erg intelligent man. En in wat voor soort partij was hij politiek? Hij was uh, ja, socialist, uh, maar, maar echt uh, old style uh, zelfs. helpen uh, ze het revolutionaire af. En. en uh, ja, dan is hij uiteindelijk met, met zijn talent tot, tot speeches schrijven en, en zo. Dan maar um, ja, de, de uh, woordvoerder, maar eerder speechschrijver geworden... van een aantal grote uh, um, ja, Vlaamse ja. politieke tenoren. Uh, uh, uh, <laughs> Jouw broer uh, Tom is, momenteel uh, schepen... Ja. Uh, wethouder, zeg maar, uh, in Gent. Ook voor uh, Sociaal Democratische Partij, ja. SPA. Uh, wat voor soort vriendschap onderhield hij met Mario Verstraat? Ja, ik denk dat het... Ja, dat zijn um, die dingen die... Uh begint op, op vroege leeftijd en daar gaat de film eigenlijk ook wel een beetje over, zijn, zijn de vriendschappen die, die blijven. Uh, ook al uh, vind je elkaar um, zoals Hugo Kluis het ooit heeft zo mooi gezegd, een en, en vriend, daar hou je niet van voor zijn kwaliteit, maar voor zijn gebreken. <lacht> hadden, <lacht> en, hadden mijn vrienden dat ook maar. <lacht> <Ja>. <lacht> en, en, dus dat, dat soort vrienden waren het. Ik denk, Tom, zo heet mijn broer, ja. was, was een van de Mensen die ook, ook wanneer ja, uiteindelijk die, die draaikolk in gang is gekomen... rond, rond dat gevecht voor euthanasie... dat uiteindelijk ja, Mario is gaan voeren met zijn eigen lichaam... en zijn eigen lijf bijna... die telkens altijd wel kon zeggen van... Marius, alsjeblieft je hebt een zoon, je hebt, je, hebt, je hebt een familie... wil je daar alsjeblieft ook nog even rekening dat mee houden? Het hoeft niet zo snel allemaal. Ja, precies. Nou, was jouw broer, dacht ik, ook gespecialiseerd in medisch recht? Dat is ook allemaal puur ironie van het lot... dat, dat uiteindelijk mijn broer dan ook nu ja, prof uh, medisch recht uh, is... waar je natuurlijk met, met een hoop van, van die uh, ethische vragen te kampen hebt. Want ja. Ja, de, de medische technologie heeft niet stilgestaan... en heeft uh, de laatste 40 jaar gemaakt dat we mensen zo ver over hun misschien natuurlijke houdbaarheidsdatum kunnen, kunnen ja, bij ons houden. Dat, dat je meteen ook die heel erg pijnlijke of moeilijke vragen krijgt van mm. wanneer stoppen we hier ja. ook mee? Toen Mario Verstraten ziek werd, heb jij hem op een dag nog de trap opgeshouten. Ja, was, ja dus, uh, mensen met, met MS zijn, zijn heel erg lang uh, ziek. Hè. De chronische ziekte heeft zoiets bijna. Het is fout om het zo te zeggen, maar fascinerend om, om te zien gebeuren dat, dat zo'n levenslustige man op krukken en daarna met scootmobiel en zo toch altijd maar blijft gaan. En bijvoorbeeld. Hmm. Hij was een vijfbeest, zei ik al. En, en ja, de, de kroeg toch nog willen sluiten en zo. En zo weet ik inderdaad dat ik hem op een nacht toch ja, naar huis voer... en voel dat hij helemaal kapot zit. Zodanig dat je echt zegt van... Kijk maar, ja, zal ik jou dragen, weet je wel? En, en dat ik echt met... Amper nog op dat moment denk ik 45, 50 kilo in, in mijn armen de trap gewoon op kon. Mm. Um, wat uiteindelijk ja, een, ook een, een scène in, in de film is, is geworden. waar je ja, daar meteen toch geconfronteerd was met, met iemand die naar de buitenwereld ook zich zo sterk houdt. Vond jij hem nou, ik vraag het maar recht op de man af, eigenlijk wel leuk? Ja, dat is... Uh, want, want er was... klinkt ook namelijk een vorm van fanatisme door. Nee, nee, nee, dat bedeld. was hij. Absoluut, absoluut. Nee, nee. En dat zit eigenlijk ook een beetje in hoe we hem hebben getoond in, in de film. hij was, uh, wat ze, ik weet niet of, of jullie het woord ook kennen... was een, een drammer, uh, iemand die kon Ja, dat kon zie je in de altijd heel goed. Ja, hij he? blijft drammen. Hij blijft ja. doorgaan... Uh, Vanwege een geloof en vanwege het gevoel dat revolutionairen dat, dat moeten doen. Maar, maar inderdaad, ja, dat, dat is bij, bij veel van dat soort mensen hun, maar, hun kwaliteit je, en hun gebrek. Je hintte al een klein beetje op zijn persoonlijke omgeving. Hè? Vrouw, kind. Hoe ging eh, Mario Verstrate even niet de Mario Verstraten uit jouw film... die in bepaalde nee. opzichten afwijkt van de echte. Hoe ging Mario Verstraten in het werkelijke leven om met die naasten... Ja, dat, dat uh, is, is het intrigerende natuurlijk, dat, dat die uh, bijna door, door het, het feit van, van ziek te worden, dat je, dat je plotseling ja, moet, moet zien dat je ouders terugkomen inwonen. En, en zo, als, je, als je eind de dertig bent, is dat sowieso niet plezierig, maar als je elke dag opgevreten wordt door, door pijn, is dat ook zo. Tegen je ouders mag je nog mag je jezelf zijn en, hmm. en dat dat ja, toon we ook een beetje misschien in, in de film, dat dat dan ook niet altijd de, de aangenaamste mens is om, om in huis te hebben. In zoverre is, is, is het ook, ja, is de film een, een hommage aan, aan vele ouders. En, en, ja, uh, en dan dingen die, die blijven. Uh, speelde dus ook, ook nog eens mij dat hij kwam oor, oorspronkelijk uit een katholiek milieu met name de vader... ik praat nogmaals over de echte Mario Verstraat... een dienstpa... Uh, had grote moeite met zijn... euthanasiewens. Precies, en dat, dat maakte ja, het hele verhaal... soms, ja, la réalité... de passe la fiction, zeggen wij. De uh, werkelijkheid gaat... Uh, of, of, of maakt... truth maakt, is stranger ja, than fiction. Ja, de maakt, waarheid maakt, is gekker dan... Ja, maakt constructies die kamers, je misschien ja. niet, niet zou durven verzinnen. Maar dit is, was zo bijzonder... dat inderdaad... Heel, een heel katholiek nest uit de diepe West-Vlaanderen... Uh, vergelijkend met, met Friesland of zo, Groningen, weet ik veel... die, die uh, plotseling in de heel progressieve, papenvretende stad uh, Gent... Amsterdam in het Klein, uh, zeg maar, terechtkomen in, in een groep... Ja, uh, heel erg progressieve mensen. Ja, en, dus die ouders, ja. die, die, die, die moeten langzaam maar zeker onder ogen zien... Dat die zoon dat echt zo wil, dat het een uh, diep gewortelde overtuiging is geworden. Um, uh, en de, de vader en moeder van Mario Verstraten gingen daar uiteindelijk in mee, of bleven zij min of meer in verzet? Dat, dat is het bijzondere van, van dit verhaal, dat zij uiteindelijk, en, en daarover gaat het dan ook, ja, in, in, in een soort solidariteit hebben gezegd: van ja, kijk, er zijn twee dingen die, die nu belangrijk zijn. Ofwel, um, je hebt ah, wat wij hier nu ook nog van, van denken, van ergens theoretisch het, het idee euthanasie voor of tegen, maar dan ook, ja, eerbiedig je de wens van, van je zoon. Blijf je bij iemand die zegt... luister, dit is wat ik wil. Ik heb dat heel erg goed overwogen. En uh, ik ga er toch niet van afstappen. Dat wisten ze gauw. Dus bij het tweede hebben zij... en, en dat vind ik ongelooflijk sterk... Heel, heel gauw gezegd. Kijk ja, dan, dan ook als wij hier met een ander scenario naartoe gekomen zijn. dan, dan moeten we dat scenario maar aanpakken. Dat scenario aanbrengen. is dan het, het, ja. die wens tot uitmuntie van, van Mario. Nou, uh, heb jij, al, uh, klopt dat, vorige week nog een bezoek gebracht aan die ouders? Oh, ik, ik zie die uh, wel, wel eens regelmatig nu. Omdat je natuurlijk... Ja, ik, je bent daar toch redelijk dicht bij geweest. Je bent, ik ben bij hen het hele verhaal gaan, gaan optekenen. Eigenlijk nog altijd als, als de journalist die, die, ik, die ik langer ben geweest dan, dan de filmmaker. Uh, en zij zijn ook ja, bij scenario en, en dan bij de eerste montages toch wel betrokken geweest. Maar ik kan je voorstellen wat zo'n natraject ook... Dit heeft heel erg veel teweeg gebracht. Ja, want me. het is nu hoeveel jaar, acht, negen jaar geleden, dat Mario van overleed? Ja, het is bijna tien jaar. Het mooie nee. is dat die, um, de vader zei, um, ja, elk, elk jaar op zijn verjaardag zegt zijn moeder van, ja, het is, het is nu weer negen jaar dat, dat, dat Mario is gestorven. En ik zeg altijd het is negen jaar dat hij geen pijn meer heeft. Dat zo zei de vader dan. Ja. ja. Over uh, kanteling in je denken en je voelen gesproken. He? Ja, ongelooflijk. Het feit dat ik hem ook vroeg bijvoorbeeld. Ik zei: ja, Ben je nog altijd zo godsdienstig? En ik hoorde hem zelf zeggen: Het was bijna zo wat bombastisch. Heb je, toen hij zei: Nou, dat is toch veel minder. Getuige dit punt bijvoorbeeld. Ja, is dat omdat uh, je het gevoel hebt. dat, dat God je heeft belazerd door toch nog je, je zoon te nemen of zo? En hij zei: Nee, maar ik heb daar zo lang samengezeten. met mensen van een andere gedachte. Eh, uh, en ja, ik ben er gekomen dat er eigenlijk wel meer waarheden bestaan dan... Een beetje dan. bekeerd. Mario was... Of uh, ontkeerd uh, dan. Ja. ja, ontkeerd, ja. Mario was de enige patiënt die uh, ooit gehoord is in de Belgische Senaat... toen hij ging pleiten voor die baanbrekende euthanasiewetgeving. Wat zei hij bij die gelegenheid? Ja, je kan je de ironie daarvan ook al voorstellen... dat iemand die eigenlijk politicus wil worden... en op die manier in de Senaat komen... dat hij uiteindelijk ja, in zo'n Senaatscommissie uh, terechtkomt... gewoon als de mondige patiënt. Het woord alleen al. En ja, wat hij um, zei is... is, is um, hij well, af, heeft afgesloten met te zeggen... Uh, kijk, ik heb sowieso uh, de muziek al gekozen voor mijn begrafenis. En, um, en het hele scenario ligt bij mij klaar. Ik hoop alleen dat ik op het doodsprintje kan zeggen... met dank aan, aan uh, de Belgische Senaat. <laughs> zeg je dat zo? Ik hoop dat ik op, ja, letter, letter, op het doodsprentje letter, kan zetten ja, met letter. dank aan de Belgische Senaat. Ja, um, dus, dus qua... qua ja, ergens een, een soort um, donkere cynische humor uh, ja. was, hij, was hij ook altijd wel sterk. Maar hij, het gevecht dat hij heeft gevoerd is, is, is nou. zo belangrijk um, in, in, denk ik. De manier waarop een discussie wordt gevoerd, zeker buiten onze twee landjes. of enfin 2,1. Je hebt Luxemburg ook, ook nog. nog. Hè? Ja. Maar, maar dat euthanasie zelfs geen zaak is van uh, een soort medelijden... alsof je een hond een spuitje geeft omdat die, om hem uit zijn lijden te helpen. Um, excusez le mot. Maar dat het, dat het een stuk is van, van gewoon patiëntenautonomie. Laat mensen... Beslissen over ja. hun eigen leven. Nou was Mario Verstaten de eerste in België... die van die wet die er uiteindelijk kwam in 2002... gebruik kon maken en ook maakte... Uh, hoe zit die wet van jullie in elkaar? Komt die overeen met de onze? of zijn er verschillende? Ja, die, zoals in alles hebben wij ook weer daar de mosters bij jullie gehaald. En uh, nee, jullie zijn niet voor niets het, het, het gidsland. Hm. Um, dus, uh, dus grotendeels gelijklopend, bon, ik ben daar natuurlijk geen, geen specialist op. Is, is iets liberaler op, op uh, uh, hier en daar uh, wat punten. Maar ja, het. het Komt hem wel wat op hetzelfde neer? Op hetzelfde neer. neer. Ja. Um, nou, hebben wij gesproken met de arts, Kozijns. Uh, dat is de man die uiteindelijk, bij mijn we weten, ook de euthanasie heeft toegepast. Hè? Die, die erbij was, maar Kozijns um, was de man die, die uitgerekend met, met Mario eigenlijk dat heel traject van. van um, mm, uh, ja. Een kleine revolutie in, in de patiëntenwereld heeft, heeft willen teweeg brengen, die, die is blijven pleiten voor het recht op, op euthanasie en, en zelfbeschikking. Al dus van, van lang tevoren. Dit waren een soort strijdmakers. Ja. En um, dan wil het verhaal het zo, dat, dat hij uh, een andere huisarts had die dit voor het eerst moest doen. Maar je hebt altijd dus een, een referentiearts nodig, iemand die in steun staat eigenlijk. En dat was de, de echte Mark Kozijns, die, ja. die in, in de film dus eigenlijk ook een beetje getoond wordt. Um, in in de, ja, toch een, een personage dat heel dichterbij ligt, die dokter Vallais dan wel heet, omdat we... Te... Ja. Waar ik even heen wil, is dat die, die kozijns die zegt... die euthanasie is in België weliswaar gelegaliseerd... maar zit toch nog in de hoek bij ons van misdaad en moord. Um, en dan, dan zegt hij, dat vind ik opmerkelijk... het probleem is dat het maatschappelijk draagvlak voor euthanasie kleiner wordt. En dat komt door de opmars van rechtsconfortisme in Europa... We zitten daar wat dat betreft inderdaad wel met. met uh, nu, ik wil mezelf niet, niet opwerpen als, als, als grote. Het is heel gevaarlijk om, om met één film overnight expert uh, te worden in, in dat soort uh, dingen. Dus, dus uh, uh, die scherpslijperij interesseert mij op zichzelf ook, ook minder. Mijn film is geen film rond euthanasie, uh, maar een film over, over levenslust, vind ik. Um, maar het is waar dat, dat uh, je voelt het, dat in Europa er op een vreemde manier nog altijd gediscussieerd wordt over, over een soort dogmas... Um, die dringend uit, uit, de, uit de wereld moeten geholpen worden. Ja, hij zegt het sterker. Hij zegt, er is sprake van een soort van backlash. Er is minder draagvlak voor dan tien jaar terug. Ja. Door dat oprukkende conservatisme. Ja, ik laat het een beetje voor, voor zijn rekening. Uh, omdat inderdaad waar hij het over heeft... Uh, is, is ja, met, met de, de hele... <laughs> Misschien semantische discussie. Je hebt euthanasie en dan palliatieve sedatie. Ja. Iemand langzaam maar iemand, zeker laat versterven. Ja, laat, laat je doodgaan, je helpt hem gewoon uh, niet verder. En dan um, lijkt dat toch weer iets totaal anders. Uh, en zit je opnieuw, uh, als het ware, moet je, moet je herbeginnen en, en blijven uitleggen: van dit gaat niet over een soort medelijden met de patiënt, maar wel kunnen we mensen hun eigen einde laten organiseren... en, en hen als volwassen mensen uh, beschouwen. En, en daarin... Ja, je hebt heel erg veel katholieke uh, uh, ziekenhuizen in, in uh, België natuurlijk. En katholieken hebben nogal soms een beetje... de, de eigenschap van, van een soort hypocrisie uh, te willen uh, hanteren... tussen uh, woorden en daden. En ja, daar komt het er maar vaak op neer dat men zegt... ja, euthanasie, kijk, weet je... Um, dit is niet meteen zo'n nood. Dat is ook zo extreem gaan, mm. gaan denken en zo. Je hebt daar ook andere ja. oplossingen voor. Zoals palliatief uh, werken. Maar uitgerekende Marco Zijns en zo... zijn de mensen die ook zo lang hebben geijverd... dat, dat palliatief mogen gaan werken met, met uh, patiënten. Dat wil ja. zeggen, eindelijk hen durven zeggen van... U zal niet meer genezen worden. Maar dat er nu, dus ook een moment u? kan komen ja, dat je echt we gaan een besluit met u, moet ja, nemen. En we, gaan, ja. we gaan met u het beste traject uit, uit tekenen nu naar, naar ooit een, een soort einde. Nog één vraag over dat maatschappelijke klimaat... dat de achtergrond vormt voor jouw film Tot Altijd. Een paar jaar geleden koos Hugo Klaus mm -hmm. voor de dood. Uh, daar was toen, en de euthanasiewetgeving was er op dat moment... toch al een jaar of vijf of zes, vrij veel ophef over... Ja, uh, precies. En, en um, ja, we hadden gehoopt natuurlijk uh, dat we die ophef nu ook nog eens zouden kunnen krijgen. Een kwestie van de marketing. van de oh <laughs> Dus waar, waar zijn die mensen als ja. je ze nodig hebt? Nee, maar waarom die ophef je, nog is natuurlijk um, mijn vragen, als, als, als je al vijf jaar een wet hebt. Um, ik, ik vind dat, dat mensen die uh, een ander idee toevoegen toegedragen zijn, zoals daar waren bischoppen en, en uh, kardinalen en zo, absoluut het recht hebben om op dat moment ook nog te vocaliseren wat zij, wat zij te zeggen hebben. Dus ik vind het helemaal niet fout dat dat uh, debat blijft. Het is heel erg uh, vreemd om te zeggen bijvoorbeeld dat je voor euthanasie bent, voor abortus nee. ofzo. Dat, dat, uh, je kan er alleen tegen zijn om daar op... op, op uh, Dogmatisch. Maar zij hebben het recht om, om te zeggen bij ja, een nieuwe gelegenheid, zoals bijvoorbeeld het overlijden van Klaus, van dit is een manier waarop wij op tegen zijn. Precies dat... wel, omdat dit, dit zijn zulke existentiële thema's, dat, dat wie zouden wij nu okay. ook zijn ja. om te gaan zeggen van: ja, dit is de goede weg of zo. Um, daarom wil mijn film ook absoluut enkel maar ja, de vraag stellen en, en de verschillende. Um, ja, visies op de zaak een, een eerlijke... Want wat een ben jij eerlijke... gaan doen met dit materiaal? Dit, dit is nogmaals hoe het in het echtie gegaan is. En dan komt de filmer Nick Baltasar... Uh, aan de orde. Uh, die, die heeft uh, eerder een hele succesvolle uh, speelfilm gemaakt... bij Nix, in 52 landen geloof ik, verkocht, een wereldrecord of zo. Uh, hij is ex-filmrescent, uh, hij gaat het voor de tweede keer doen. Hoe pakt hij dat dan aan op basis van al dit materiaal? We mm -hmm. um, bijvoorbeeld, om, om nu nog heel even aansluiten bij wat we aan het zeggen waren. Ik heb geprobeerd om ook... Eigenlijk geen film te maken die, die meteen zou vertrekken... uit een soort van, hoera, dit wordt een hommage... aan uh, een strijder voor een soort uh, goede zaak. Maar eigenlijk a fortiori sure te, te beginnen... van het, het personage van de beste vriend... die ik ja, redelijk goed kende. Ja, Thomas en Mario. Thomas uh, die wordt ja. later ook uh, medicus. Hè? Ja, precies. Ja. En, dan, uh, en dat mag je doen. In, in, in fictie heb ik gewoon... Uh, personage van de echte dokter die die bestond en die dus ook ja zoals de vele dokters die, die ik heb gesproken... een behoorlijk gewetensprobleem daarmee uh, heeft. Misschien is het en... leuk om eigenlijk gelijk even een fragment te laten horen. Want die twee jongens, die oude jeugdvrienden... die in Florem hebben uh, gedemonstreerd tegen de komst van kruisraketten en zo... en die uh, semi-revolutionaire uh, beleefden die komen op een gegeven moment min of meer tegenover elkaar te staan. Ze houden van elkaar, laat dat duidelijk zijn. Ze omarmen elkaar... Maar uh, Mario, die op een gegeven moment beseft... van ja, ik wil niet in totale pijn ten ondergaan. Er kan een euthanasiemoment komen. Die doet als daar een beroep op zijn kameraad, Thomas, die dokter is geworden. Waardig sterven. Wie kan er nu iets op tegen hebben? Niemand, toch? Je zit daar nu al mee bezig, of wat? ik nee, ben ik nee. daar nu niet mee bezig? Niet nu. Ooit? Misschien? Nee, mensen moeten gewoon weten... Ik moet gewoon weten dat als Scott ooit echt in de fik staat... dat iemand mij naar de nooduitgang brengt. Dat is weer typisch. De nooduitgang. Wat wil je zeggen? Je weet heel goed wat ik wil zeggen. Ik moet weten... dat ik veilig ben. Dat niemand mij gaat helpen. Mocht het ooit nodig zijn. Wat is nodig zijn? Ga jij mij helpen? Dat spreekt me niet voor Dat je het veel te veel gezopen. Ik heb helemaal niet te veel gezopen. Ja, juist genoeg te veel. Maar daar gaat het niet over. Ik ga jij me helpen, mocht het ooit nodig zijn. Ja, ik ga u helpen. Voilà, perfect. Meer moet het nog niet weten. Ik ja, weet je wel dat wel dat je mij gaat helpen. Ik Waar heb je wel? de dialoog op gebaseerd? Ja, eigenlijk... Um, je, je... Op, op dat gevoel dat ik eigenlijk bij, bij mijn broer altijd zo had, had gevoeld. Mijn broer die natuurlijk ook helemaal de, de strijd best begreep en was steunen. En die nogmaals als, de, als, de beste vriend was van mij. Ja, en um, ja. en, en uh, dus het theoretische model ook absoluut wel, wel begrijpt. Maar op een gegeven moment wordt dat ook persoonlijk en vraagt je eigen vriend. Je, ga je me helpen? Dan, dan wordt zoiets heel erg... Ja, dat, dat krijgt een, een, een gezicht en dan heel de, de, de dubbelheid van die, die ik dus bij, bij heel veel dokters ook, ook heb uh, gevoeld van, van ja, wat hij zegt, hè? wat is nodig. Hè? Wanneer doe je dat? En, en wanneer ben je zeker dat iemand niet in een soort een tunnelvisie mm -hmm. zit? Waarbij, ja, naartoe werkt. Ja, waarbij enkel de, de dood de oplossing lijkt te zijn. Ja, want uh, dat, dat is wel illustratief. Mario die gaat eruit voordat het, zeggen veel mensen in zijn omgeving... inclusief medici, werkelijk nodig is. Mario, er zou, er, er ja. zouden nog heel veel mooie dagen kunnen zijn. Precies, en, en, en daarom is dit uh, verhaal natuurlijk ook veel verstorender geweest toen al in de realiteit. En, en nu ook al als Je bedoelt in de maatschappelijke ja, discussie je, van, jongen, wat doe je nou? Je ja, hebt nog een tijd. Precies, hè? Want, want euthanasie zien we vaak als um, ja, iemand is 83, heeft een, een, een vlammende ongeneeslijke kanker en nog, nog een jaar afzien te gaan. Zo in zo'n okay, geval heb jij zelf zo... in feite, dacht ik, meegemaakt met ja, jouw grootmoeder. Ja, precies. Ik denk dat, dat, dat heel erg veel mensen... Dat, dat, Wat uh, speelde zich uh, daar dan af? Ja, bij mijn grootmoeder, en dat is ook een discussie die in Nederland op dit moment uh, uh, volop bezig is. Uh, zat je met, met uh, een, een fantastische oma van 93, die ja, niet uh, ergens heel zwaar ziek is, maar, maar zo zwaar pijnpatiënten... Uh, en, en heel erg zwaar levensmoe. Die gewoon vaak zegt: 'Jongen, het is genoeg geweest, het is mooi geweest.' Het is, is, al. Ja, uh, dit is echt niet leuk meer voor mij. Um, zou, zou dit een, een grote oplog, opluchting zijn? En wat we dan altijd doen, is zeggen: ach, oma, je hebt toch nog mooie dagen. En kijk, je, je kleinkinderen zijn hier en je achterkleinkinderen. En, mm -hmm. en tut, tut, tut. als kinderen proberen we die te sussen. We nemen ja. die mensen niet, niet oh, serieus. Een van, een van de drijfveren van mij om, om die, die, die film te gaan maken, omdat ik ook ja, zo gevrongen zat tussen enerzijds, ja dat willen respecteren en, en ergens willen, willen... En wat hebben jullie in het geval van je oma dan uiteindelijk gedaan? Ja, zoals het vaak gaat. Hè. Plotseling uh, is daar dan een, een, een wel redelijk stomweg longontsteking... Die, die, er die, die, die er een eind aan heeft gemaakt. Uh, maar ik merkte wel, en dat um, vertellen heel veel dokters mij ook... zeker van, van de MS-kliniek en zo, um, gewoon al met haar die papieren in orde kunnen brengen... en, en zeggen van... mee mee, want zo, zo noemde we haar. Mee mee, ja. Dit ligt in jouw handen. Jij mag beslissen wanneer op een gegeven moment... jij dit echt niet meer ziet zitten... dan, dan jij hebt het stuur van je leven in, in handen. Enkel al dat geeft heel erg veel mensen... toch een rust. Ja. Ik stel voor dat we even luisteren... naar uh, een heel mooi stukje muziek uh, uit de film... Je mag straks vertellen wat de betekenis daarvan voor jou is. In early dawn, my father came by. He said, listen, there is nothing I could do. The garden is beautiful and the haze is hanging low oh how I surrender to grace the lake is very still and deep and dark and heavy and a thousand eyes are watching when I go today Few friends came by this morning, but the ones I love the most were there to comfort me. My love was there too, dressed in my favorite clothes, standing. In the morning light She asked me how it feels I said don't ask me now The what? Leonard Cohen, ook al door dat Engelenkoortje op de achtergrond. En ik was de regisseur van de film tot altijd. Wie hoorden we hier? Dit is de Boney King of Nowhere. Bram van Parijs, supertalent uit, uit, uit Gent. Oh, uh, of all places, het grappige is. Dus, um, ja, de, de film zit vol met um, heel veel klassieke muziek. met Mario Straten, ook een uh, groot melomaan was. En, en, dus wij durven echt met alle groten van Bach, Strauss, ja. Braamse, uh, Braamse Deutsches uh, dus uh, het is allemaal van dik hout, zegt mijn planken. Um... Ja, het Deutsches Requiem was, was ook uh, bijvoorbeeld het echte nummer wat, wat op, op de echte begrafenis van, van Mario weer klonk. Omdat hij zei dat hij het zo grappig vond dat inderdaad Brahms, die redelijk goddeloos was, erin geslaagd was om een heel uh, requiem te schrijven zonder één keer het woord God te gebruiken. Eh, en, zo. En, en, en ja, het Deutsches Requiem is, is een requiem voor zij die achterblijven en zij ja. die, die uh, het lijden hebben, hebben. En als je nou zou. zou zou moeten vertellen wat voor film wij uiteindelijk zien in de praktijk. Wat trekt er voorbij ons uh, oog? Well, wat wat uh, voor mij heel erg belangrijk was... Um, dit is uh, vooral een film over vriendschap. Het is een film over solidariteit. Die uh, oké, okay, als aanknopingspunt heeft die, die uh, historische strijd rond, rond euthanasie. Maar natuurlijk gewoon ook ja, en dat existentiële... Uh, vraagstuk, wat, wat is ons leven ons op een gegeven moment uh, ja. waard wat dat betreft? Is... Je hebt er bijvoorbeeld ja. tussen die twee jongens, heb je Lynn. Hè, een jeugdvriendin, op wie ze allebei verliefd waren. Uh, Mario, die is als getrouwd geweest gescheiden, heeft een, een tweede vrouw. Uh, die eigenlijk in de film nogal op de achtergrond blijft. Uh, ja, al de rest is is, is an anekdotiek die, die op zichzelf uh, minder, minder belangrijk is. Wat, wat, wat zo ongelooflijk was in, in het ware verhaal en en dat hebben we geprobeerd om ook hier terug te geven is dat zo'n uh, vreemd heterokliet gezelschap uh, van, van uh, volksmensen eigenlijk uit het uit diepe uh, rurale platteland en, en een progressieve woelige uh, elkaar banden, ontmoeten rond dat uh, sterfbed ja, feitelijk en, ja. en, en exen en, en, en uh, lieven en, en zoals, je, zoals je dat bij heel veel vriendengroepen kent, iedereen heeft het ooit ergens wel eens met elkaar gedaan ja, of niet, ja. en en je, weet, wat je maar ook maar heel je komt veel... samen in solidariteit ja, rond zo'n project. In die huiskamer, heel vaak in de huiskamer of in de slaapkamer... rond dat bed waar Mario in het tweede deel van de film met name natuurlijk bivakkeert. Gesprekken onderling over wat liefde is, wat vriendschap is. Of er dood moet worden gegaan of niet dood moet worden gegaan. Dat lijkt me best ingewikkeld voor jou als filmer... dat er heel veel dialoog is, heel veel gesprek is. En het is natuurlijk geen actiefilm. Hoe hou je dat gaande? Hoe hou je dat lekker om het plat te zeggen? Ja, we kunnen enkel merken dat, dat uh, in, in, in België is het een gigantisch succes in de, in de bioscoop. En, en mensen um, ja, uh, spreken van... van de, de, de bescheidenheid verbiedt... Uh, maar, maar, maar van een heel, heel erg intense film... die, die heel erg diep uh, gaat... en ja. heel, heel diepe thema's uh, beroert. En dan heb je niet echt een car chase nodig. Ik vind het wel eens leuk om... Een om car het, chase en een, een, een, een achtervolging... Een, een achtervolging ja. Ja. of Nou, of een die, die acteur, he, Koen de Grave... Uh, die Mario speelt in de film... en die uh, vorige week nog eens bekroond... met de prijs voor de beste acteur van de Vlaamse televisie... Hm? die heeft uh, een passie in zijn spel die zich ook laat terugvoeren op een echte grote persoonlijke betrokkenheid. Als je het zelf zou moeten samenvatten... en ik laat even het woord het bevechten van een demon vallen... wat, wat zeg je dan? Hij bevecht een demon... Ja, dat is, het, en, en, en, en dat doet, doet iedereen natuurlijk. De, de, deze film gaat ook rond afscheid. Ook uh, Koen heeft uh, vier jaar geleden afscheid moeten nemen van, van zijn moeder. Uh, en dat was ook een van, van de directe motivaties voor hem... om, om, om daar ook zo, zo diep uh, in te gaan. Omdat ook zij hebben de, de ja, ik noem het maar een luxe, gehad... om, om dat... Um, met familie, heel erg intens, uh, met vreugde en heel veel verdriet... Uh, um, en, en, en lachen en huilen en drank en, en, en bourgondisch... daarbij blijven te kunnen, te kunnen meemaken. Ja, hij zei tegen ons aan de telefoon, een redacteur van Kunststoffer sprak met hem... Uh, dat uh, zijn moeder overleed na slopende ziekte van zeven jaar... aan de vooravond van zijn doorbraak als acteur... Ja, en, en uh, haar laatste woorden wij waren, ik was graag nog wat langer gebleven. Ja. En hij zei, toen ging zij dood. En dat was een mokerslag. Ik was lang van de kaart. Ik sloot me sociaal af van de wereld en was in een gevecht met een demon. De demon die zei dat het eigenlijk geen zin had om nog te investeren in het leven. Want uiteindelijk gaat iedereen gewoon dood. En de rol van Marion was voor hem, uh, Mario was voor hem een kans om die demon te bevechten. Wist jij dat terwijl jullie aan het draaien waren? Ja, natuurlijk wel. Uh, daar, daar, daar hadden we op, op voorhand ook, ook wel uh, over gepraat. Ik wist het niet toen ik hem uh, aanbood om, om de rol te spelen. Gewoon, ja, Zo is, werkt het hij, dan, ja. Hij is, hij is een super acteur, heeft hij ook uh, uh, bewezen. Maar ik vind het prachtig, omdat ja, precies daarover gaat, uh, deze film. Uh, de dood is iets... Uh, uh, als je er elke dag bang van blijft... dan blijf je dus elke dag ook een beetje sterven. Uh, pas als wij, zoals de boeddhisten, uh, het, het ons leren... eigenlijk op een volwassen manier bijvoorbeeld elke dag... heel uh, realistisch durven denken aan wanneer zou dat zijn? Zou Hoe jij, gaat dat zou... gebeuren? Pas dan... Pas dan. Kan je je eigen leven ook. Uh, maar Nick, als, als, als, als die mededeling zou komen, dat je nog een paar dagen hebt, zou jij dan klaar zijn? Nee, maar precies. Dat is het interessante dat wij altijd zeggen: van, wat zou je doen als je nog een maand te leven hebt? Maar zou jij dan, klaar dan, zijn? Uh, dankzij deze film iets, iets meer. En, en dat is het fijne aan, aan fictie te mogen maken, maar ook ja. het uh, te mogen bekijken. Dat je, je kan een, een soort oefenmatch spelen tegen het lot. Je, je, je kan, en dat is, daarom is fictie, daarom is maar cinema Ik heb, ik heb je, jouw echt wel eens geïnterviewd, Lieve Blankaart, de mm -hmm. fotografen. En, ja, dat is ja. gewoon veel te leuke vrouw om overmorgen afscheid van te nemen. Ja, net daarom dat je dat, je dat vandaag ook, ook uh, dan dubbel moet beseffen. Maar heel erg veel mensen blijven toch hun leven doorleven. Als, als, als, alsof dat eeuwig gaat doorgaan. en genieten dan ook veel minder van, mm -hmm. van, van al die momenten. Oh, dat is paradox. Ja. Oh, precies, dat is dat, dat eeuwig cliché. Dat, dat bordje dat glanzend boven elke spoelbak hangt. van Carpe diem en pluk de dag. We blijven onszelf daarmee rond de slaan. maar doen het te weinig, maar, omdat we onze sterfelijkheid maar, niet durven onderhogen. Als, als de lieve dan tegen jou zou zeggen. Um, nou, blijf toch nog even een paar weken langer... als je het dan toch zelf zou kunnen besluiten. Wat zou jij dan doen? Zou jij hetzelfde handelen als Mario? En, uh. en voor je eigen agenda gaan en zeggen... ja, dan ga ik er toch tussenuit wanneer ik wil. Of zou je omwille van die geliefde een tijdje langer blijven? Wat grappig is dat ik, dat ik uh, vorige week... Identiek ongeveer die, die droom dan plotseling had. Dat ik, dat ik ja, ik was heel, heel erg rustig, maar ik zou op vrijdag sterven. En ja, ik was triest en, en, en mijn kinderen waren er. En, en, uh, <laughs> en mijn vrouw en zo. En plotseling, ja, zeggen ze zo, we zouden in het weekend toch nog wel iets leuks kunnen doen. <laughs> en toen, en toen. En, en ja. toen zei ik, ik vroeg ze uh, zeg kunnen wij dat maandag ook doen? En uh, toen zei ze, ja, maar, ja, natuurlijk, het is helemaal zoals jij het mm. wil. Ze Ah, oh, kom maar tot maandag trekken we dat dan wel. Ja. Ik bedoel, het, het, um, ik, ik, dit heeft mij en, en ik denk heel erg veel mensen komen buiten of of iedereen vertelt mij komt buiten uit de film met een grote levenslust, omdat je gewoon uh, weet. Als je kinderen met een uh, klappende deur buiten gaan, of, of je, zelfs je vrienden, ja. je, je verlaat elkaar met, met de ruzie, dat je echt gewoon dit is het niet waard. En ik laat mijn kinderen nooit meer gaan zonder ze te knuffelen en te ja. zeggen dat ik, Of ze te laten weten dat ik van hen hou. Ik, ik, en zo. Dat ik, ik. klinkt melig. Maar, maar um, is, is het uh, directe gevolg van te durven denken, dit duurt hier misschien maar. Een maand meer. Hmm. Laat ons leven. Hmm. Laat ons leven als we morgen ja. doodgaan. En toch. En besluiten... laat we plannen maken alsof we eeuwig gaan leven. En toch besluiten sommigen, bijvoorbeeld Mario Verstraten... gewoon nee, over zoveel dagen gaat het gebeuren. En, en of de geliefden en de ouders dat nou leuk vinden of niet... dat is mijn sterke wens en die voer ik door. Luister naar het volgende fragment uit de film Tot Altijd. wil nou, je geen langere begrafenis dus van maken? Hier. 30 september. En een prima dag. In Indian summer. Oké, de Zij in de Lakota-Indiaan. Prima dag om te sterven. 30 september. Het is toch niet omdat het kan dat het, dat het moet, hè, Mario? Bedoel, er, is, er, is, er is tijd, hè. Hé, toch? Hé, waarom is dat... Er is Er is... Tijd. Oh, er is tijd. Thomas. Ik heb slordig geleefd. Ja, ik, ik heb geen zin om nog eens slordig te sterven. Gun met tenminste dat. Laat me op zijn minst één ding goed doen. Mijn een beetje stijl. Ik snap u, ik snap uw angst. Te, waarom zo rap? Waarom zo rap? Thomas, kom. Ik had het u niet moeten vragen. Sorry. Hoe is deze system uh, ontstaan, uh, Nick? Ja, ik denk dat um, heel erg veel mensen die, die uh, in een soortgelijke situatie hebben gezeten um, dit, dit herkennen. Je kan enerzijds wel zeggen van ja, oké, okay, inderdaad, beslissen over je eigen levenseinde, maar hoe ga je dat emotioneel behappen? Uh, als, als degene die het zelf gaat beslissen, maar ook de emotionele. Um, berg die je over moet als, als de mensen die, die daar rond staan. Ik zal je vertellen, mijn schoonzus, het uh, is echt deze week gebeurd, uh, dan wel heel erg terminale zware kanker, maar ze was amper 53, hmm. heeft haar vier zussen gebeld om half één s'nachts. En heeft gezegd: uh, Ik zou graag hebben dat jullie bij mij thuiskomen. Ik, uh, ik ga het met, met jullie afronden. Nu ter plekke. Dat is vorige week uh, gebeurd. Zo. En de laatste keer dat ik haar zag, was uh, drie weken geleden was ze naar mijn film gegaan en had ze gezegd. Uh, uh, ja, ik ben naar je film gegaan, vond het heel mooi. Um, en, uh, Die zal zeker bij en, hebben gedragen aan haar denken. Ja, het um, is heel erg vreemd. Ik kan je voorstellen. Dit, dit, dit, deze begrafenis was, was, uh, was zaterdag. Um, en, en haar kinderen en, en familie zeiden... ja, we zijn allemaal samen gaan kijken nog. Uh, en, en dat heeft voor ons heel veel betekenis. Bizar dat hoe dat we... in jouw leven door elkaar Ja, wordt. dat is zo raar. Maar ja, uh, wat mijn hoop is natuurlijk... als, als ik zei, um, fictie en, en, en cinema kan, kan die, die oefenmatch zijn... die je, die je mm. kan, kan doen tegen het noodlot wat ons allen wacht... Eh, dan hoop ik gewoon dat het helpt om, om ons allen... Zij, waarbij het imminent is en, en uiteindelijk bij ons allen... die, die misschien ooit voor zo'n keuze komen te staan... dat het ons helpt om daar... Ja, emotioneel volwassen ja, mee om te ja. gaan. En, en omgekeerd. En zo kom ik er natuurlijk ook heel erg veel tegen, want iedereen heeft afscheid moeten nemen. Ja, dus, um, er, dat, er zijn... dat het troost brengt. En, en, en ik ben heel erg blij dat, dat de film dat ook doet. Ja, dat, dat doet hij. Die. die troost is er. En tegelijkertijd zijn er steeds meer gevallen die eigenlijk totaal onoplosbaar zijn. Ja, ik bedoel. Ja. Dus dood is helaas een onoplosbare nou, Nee, Maar ik bedoel, het is, dit hele euthanasievraagstuk is nog meer gecompliceerder geworden uh, ja. vanwege dementie. Ik bedoel, mijn, mijn, mijn moeder heeft, ja. heeft Alzheimer. En dan is ook die ingewikkelde vraag: van, uh, besluit je op tijd ja. hè, om eruit te stappen? Of zeg je van ja, ik ga uh, nu heel duidelijk zeggen dat ik eruit wil als ik straks te ver ben. Precies. Maar is dat dan nog wel te regelen? Dat, ja, dat kan in Nederland op dit moment niet. Kan dat bij jullie in België wel? Nee, helaas. Het was eigenlijk ook de paradox bij, bij Hugo Claus. Hè? Uh, die ook die beslissing heeft, heeft moeten nemen. Op het moment dat hij zei. Ik was ook nog graag een, een tijdje gebleven. Maar de wet is daar ook inderdaad. Dat je het moet kunnen beslissen. Op het moment dat je toch genoeg helderheid uh, hebt. Maar ook hij wist dat... dat dat die heldere periodes alsmaar minder uh, waren. Dus, dus uh, nee, precies, dit, dit is... Uh, ja, de... Helaas eh, bestaan er telkens toch weer eh, dat soort ziektes waarvan je denkt, man, wie heeft dit toch uitgevonden? Ja. En, en, en hoe zullen wij daar ooit eh, ja, een echt adequaat antwoord op vinden? Ja. We kunnen alleen het, het toejuichen dat, dat, we, dat we met z'n allen die, die zoektocht kunnen ondernemen. Waar ben je nu mee bezig, Nick Balthasar? Uh, ja, ik, ik, ik denk... Uh, wat mijn ongelooflijke hoop is... Is dat deze film uh, in het buitenland ook... Uh, tenminste de discussie op een ander niveau brengt. Als je uh, hoort dat... dat nog maar één meter buiten onze gemeenschappelijke landsgrenzen... Um, idiootieën worden gelanceerd. Engeland. als Ja, van euthanasia uh, is murder. Ja. Dan ben ik zeker dat wie naar deze film gaat kijken... nog altijd voor of tegen of in, in die stellingen mag blijven staan... maar... maar Alsjeblieft, laat idiociën achterwege als... Zeg je dat deze mensen die je ziet in deze film... en, en alle mensen die, die te maken hebben met, met, met dit soort verscheurende vragen... dat, dat mensen die, die in solidariteit zijn blijven bijstaan bij leven en bij lijden en bij, bij tot, tot, het laat, tot de laatste snik zouden gebleven zijn om iemand in leven te houden maar die ook die ongelooflijke emotionele berg hebben overwonnen om het omgekeerde te doen die, dit soort mensen ja. moordenaars noemen is moorddadig uh, intrigerend is dat uh, Ben X uh, uh, ging over een uh, jongen met asperger. Uh, ja. Het is nee. En uh, uh, deze film. Hij gaat met, over zelfmoord. Uh, uh, tiener, ja, tiener zelfmoord. Tot altijd uh, MS. Uh, je bent bezig, geloof ik, met een comedy over depressie bij een cabaretier. Mm. Toch? Ja. Wat heb jij met ziekte? Nee, het nee, gaat Anderson. niet over ziekte. Nee, nee, dat is, nou ja, dat is uh, leven en ziekte, leven en dood. Ja. Maar wat, wat, wat, waarom put je voortdurend uit zulke bronnen? Omdat uh, wat mij er meer aan interesseert... is inderdaad ja, die, die existentiële vraag die, die ook... Um, bij, ja, bij niks het is ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal... over ook een jongen die eraan zijn zeventiende is uitgestapt. Die, ja. die uh, zelfmoord heeft gepleegd. ernstig werd gepest en, uh, uh, ja. en dus voor mij is het, uh, het is een tweeluik dat, dat je kan samenvatten... als to be or not to be. Zijn of niet zijn. is Niet voor niks de belangrijkste uh, regel uit, uit de dramatische kunst. En, en, en niet voor niets is um, eigenlijk filosofie en bij uitbreiding kunst proberen, begrijpen wat het mysterie ja. is van, van, van ons leven. En ja, dat is wat jij doet. Ja. Ik wijs er nog even op dat er ook een uh, boek is uitgekomen bij Lano. Hè. Ook met de titel Tot Altijd over de keuze van Mario Verstraten... en het euthanasiedebat vandaag. Waarvan acte of Reef zou hebben gezegd... het is niet onopgemerkt gebleven. <lacht> Uh, dat is een, een, een, een, een, ja, een bundeling essays of beschouwingen? Het uh, is een beetje een verzameling um, van uh, wat ik uh, met Mario heb meegemaakt. Uh, de artikels waar hij eigenlijk zelf ook aan, aan het woord uh, komt, maar vooral... en dat, dat maakt het ook, denk ik, hier wel interessant voor mensen die, die de problematiek uh, volgen. Het zijn zo'n beetje de, de grote tenoren... Um, uh, zowel medisch als, als filosofisch die hun, hun visie op de zaak geven ja. uh, zowel christelijk als, als andere. Goed samengeraapt en wat komt er op jouw tegel te staan? He? Wel, ik mag uh, mijn, mijn vader weer eens de eer toezwaaien die hem uh, eigenlijk altijd al uh, toekomt. <laughs> uh, mijn vader die mij een leven lang heeft uh, rond de oren gemapt met een uh, uh, citaat van Willem de Zwijger. Uh, uh, <laughs> Willem uh, de Zwijger, je hebt nog een halve minuut. Uh, ja, oké. Okay, ja. Uh, en het was bovendien in het uh, Frans altijd, want het was... En dat wil zeggen... Het is niet nodig om hoop te hebben om te ondernemen. Nog is het nodig om te slagen om verder te zetten. Kijk, moed, daar gaat het om. Ik ga het er in het Frans op zetten om jullie te jennen. Dankje. Datum, Datum erbij. Ik meld nog even dat er straks achter twee dingen is met Els de Bruin. Waarom houdt de Nederlandse consument de, kan, de hand op de knip? En gaat er een frisse wind waaien in Burma? Dag. Dank meneer Baltasar. Dit was aflevering 2451. Morgen praten wij met Danny de Munk over zijn rol als Jezus in het spektakelstuk The Passion. Tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Internet. logs, Twitter. Klanten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ik denk, ik ga die man aanronden, want die loopt daar met een microfoon in mijn wij. Dat verrast natuurlijk, dus ik wist niet hoe snel ik mijn microfoon aan zitten. Weet je het woord voor keukenkastje in het Zwitsers? Vertel eens. Nee, ik niet. Ja, een goede vraag, daar krijg je een goed antwoord op. Roxanne. Oh, ja. Mooi nummer, man. De stemming zit er heel goed in meteen. Je moet wel een goede uh. tegenstander hebben om tot goede ideeën te komen. En die is er nu niet. Het zijn allemaal maloten. De Gids.fm Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1.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 Thomas Erdbring kijkt met tegenlicht naar de beelden... en duidt de complexe werkelijkheid rond Iran. Vanavond bij de VPRO in Tegenlicht, om 5 voor 9 op Nederland 2. Asko Schoenberg met in de hoofdrol de gelouden pianist Pierre Laurent Émar. Hij speelt werk van Harrison Burtwissel en George Benjamin. Van de jonge Kate Moore, leerling van Louis Andriessen... staat een première op dit programma.